1 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt militair Marco Kroon... voor een incident op Carnaval zondag in Den Bosch. De drager van de militaire Willemsorde werd aangehouden... voor schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling. Hij werd tijdens carnaval aangesproken door agenten... omdat hij stond wild te plassen. Hij toonde daarna zijn geslachtsdeel aan een agent... stak een middelvinger op en gaf een van de agenten een kopstoot, zegt het OM... Het ANP schrijft dat het, dat het ministerie van Defensie... heeft besloten om Marco Kroon te schorsen. De man die ruim drie jaar geleden in Loosdrecht een vrouw van 19 doodreed, heeft in hoger beroep de volledige verantwoordelijkheid... voor het ongeluk op zich genomen. Hij gaf toe dat hij met drank op de hart heeft gereden... en betuigde spijt in de rechtszaal. De man zei dat hij in beroep is gegaan omdat hij ontkent... dat hij, tijdens, dat hij destijds met zijn zoon een straatrace hield... De rechtbank legde de vader vier jaar cel op en de zoon een werkstraf. Ook de zoon gaf blijk van spijt. Het OM vond de straffen te laag en ging ook in beroep. Jet Airways heeft alle vluchten geschrapt die voor vandaag gepland stonden van en naar Schiphol. Ook gaat een aantal vluchten de komende dagen niet door. Jet Airways is een Indiaanse partnermaatschappij van KLM en verkeert al maandenlang in financiële problemen. Jet Airways vliegt vanaf Schiphol naar bestemmingen in India en naar de Canadese stad Toronto. En het gaat niet goed met warenhuisketen Hudson's Bay in Nederland, dat schrijft het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche. In totaal zijn er 15 filialen van Hudson's Bay in Nederland. en faillissement of sluiting zou volgens de documenten de meest zinvolle oplossing zijn. Het weer wisselend bewolkt met zonnige perioden op de waddenkans op een winterse bui. Het wordt maximaal 9 graden en er staat een matige noordoostenwind.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. Op een terras. zij was Hollands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 See you. A bottle of me we do? No, say everything we wanted to.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 I oh, what else. Don't call me up I'm going out tonight feeling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 Oh, we van Zandvoort op 106.9 FM FM little bit Oh